Je ziet het in Nederland alleen in specifieke sectoren. De Efteling, Porcelain, de hmm. Schiphol. Daar kan het wel. Dat is precies hetzelfde. Er zit een belegger op. het station. De belegger die gaat niet voor het rendement van uh, ik moet per se gebouw kunnen verkopen. Nee, ik ga voor de waarde van een gebied. En die waarde komt uit de exploitatie. De mensen die kaartjes kopen om naar de Efteling te gaan. Dus moet je zorgen dat het schoon is, goed beheer. En je moet zorgen dat er af en toe een nieuwe attractie komt ontwikkelen. En dan bouw je een hotel erbij, een en je gaat je, je, je, je businessmodel verbreden. Mm -hmm. ja. En dat kan dus wel, alleen het lukt in Nederland nog nooit omdat bij traditioneel vastgoed doen, bij wonen, bij winkels, bij kantoren, en dat komt onder andere, denk ik, doordat het in Nederland volkomen ongebruikelijk is dat openbare ruimte niet wordt beheerd door de gemeente. Mm -hmm. Het dus verschil met de UK. Uh... Dus wat gebeurt er altijd? Je maakt een leuk kantorenparkje. Je denkt: van Goh, dat is nou een leuk kantorenparkje, maar de mm -hmm. openbare ruimte gaat naar de gemeente. En dan, ja, dan heb je in ieder geval dat beheer en investeringen in de openbare ruimte en de gebouwen niet op elkaar worden afgezet. Mm -hmm. Want er is geen gebruikersoverleg, geen vereniging van eigenaren of zo, uh, geen mm -hmm. parkmanagement. Er wordt veel over gepraat, maar in Nederland het is het volgens mij nog nergens gelukt. Mm -hmm. Ja, dan is dat niet heel makkelijk. Omdat, uh, uh, en wat doen we dan? Uh, we laten het boel gewoon lekker, lekker liggen en op het moment dat het niet meer gaat dan pakken we het erop en maken we het een project van en dan beginnen we weer aan de voorkant, dan gaan we weer verwerven en slopen en weer een nieuw plan maken. Uh, zodat ontwikkeling altijd incidenten zijn en een soort permanente gebiedsontwikkeling, aan op een garden, mm -hmm. eigenlijk heel moeilijk. Moet de gemeente dat dan doen? Moet de gemeente dan een nog actievere rol en er nog meer bovenop gaan zitten? Dan is er een mogelijkheid. Veel gemeenten schikken daar een beetje voor terug Die dus zeggen van ja, maar dat is wel heel veel werk. Ja, wie moet het dan doen? Beleggers, beleggers zijn versnipperd, zijn er niet op ingericht. Um, ontwikkelaars kunnen dat ook, ook niet meer. Zeggen van we gaan zo'n gebied gewoon pakken en we zijn er 15 jaar bezig en we verdienen er gewoon genoeg aan. Dat ligt, ligt wel een fijnstuk in Nederland. Mm -hmm. En is dat omdat, omdat de posities zijn ingenomen en niemand durft te bewegen? Stel dat je vanaf, vanaf nul kon beginnen, kan je je dan voorstellen dat er, dat er in Nederland dat soort vehikels ontstaan? Je moet wel niet vanaf nul beginnen, maar we hebben natuurlijk ook in Nederland... Het, uh, nee, maar je moet af van, die, van zeg maar de, de, de ballast van de oude manier van... Ja, ja. de oude, de oude, lagen, de oude manier van denken was de de de de de in Nederland van. ook heel erg uh, ontwikkelingsgericht. Wat raar is, want je bouwt zelden meer dan 1% nieuw vastgoed per ja. jaar, voeg je toe aan je voorraad... Ja. Eigenlijk is het nog vrij marginaal. Ja. Alleen, uh, de focus, de mindset, was altijd gericht bij de gemeente op de grondexploitatie, op de uitleggebieden. Uh, op stadsvernieuwing, maar dan ook wel een beetje op de manier van uh, alles plat. Ja. Uh, bij projectontwikkelaars, nou logisch wijze, waar uh, kan je makkelijk ontwikkelen? Uh, 200 woningen erbij, mm -hmm. grote kantorenpark. En bij beleggers, ja, ja, daar is het nieuwe vastgoed, dus dat moet je kopen. Dus de focus in Nederland is ook heel erg ge ge ge uh, gericht geweest op. Ontwikkeling In de zin van uh, in de wei of grootschalig in de stad. En het wat fijnere werk, waarbij je meer zegt van. Nou ja, bijvoorbeeld, ik ben een, ik ben een woningcorporatie, ik heb 10.000 woningen. Hoe kan ik nou zorgen dat de kwaliteit van die woningen verbeterd wordt? En dan, nee. en, ja, en dan En dan is sloopnieuwbouw één mogelijkheid. En 200 nieuwe woningen kopen in de wei uh, is ook een mogelijkheid. Maar je kan ook gewoon kijken naar nou, je bestaande voorraad en ja. zeggen: aanwaarde echteling. Wat moet ik dan doen? He, moet ik nou nog een keer die, die langnekkende verwerfje geven? Of moet die eruit voor een andere attractie? Of moet ik... Weet ik veel. Uh, de, de, de, de hele mindset is ook uh, verkeerd. En, en, en, dat, bij... dat, is, dat is waarschijnlijk iets dat... Uh, ja, één uh, of twee generaties mensen die in het vak zitten... Die uh, zijn eigenlijk uh, niet helemaal geschikt voor de nieuwe realiteit. Mm -hmm. En je, je merkt ook dat die zijn er nu succesvol in projectontwikkeling. In beleggen. Dat zijn types die wel wat kunnen met bestaand vastgoed, met bestaande gebieden, huh? en die niet per se alles grootschalig moeten. En die veel meer bezig zijn met waardecreatie binnen wat er al is. Er zijn, zijn bureautjes, ja, jo neem ja, local uit Amsterdam, de laatste twee jaar, iedere jaar 100% gegroeid. Toen ik ze sprak, 2,5 jaar geleden, toen waren ze met z'n vieren, inmiddels zijn ze met meer dan 12. Het kan gewoon wel. Ja. Alleen, die focussen zich op duurzaam. Mm -hmm. ja. als, als, als er geen duurzame ambitie in een project zit, dus je gewoon Als je niet koffie wil, moet je zeggen. Nee, dan met je waterpot. Dat is een goed idee. Ja. En anders fietsen ze hem erin, hè, maar de, altijd, en ze kijken geïntegreerd. Dus ja. uh, ontwikkelen voor hun is ook uh, kijken naar de energierekening, ja. en niet alleen naar de huurstroom. Ja.